4 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. En het vervolg zometeen van de 19e etappe om nieuwe zware Alpenrit naar Le Grand Bornand. Nu is het NOS Journaal. Hier is Christian Bodebakker. Zakenman Joep van den Nieuwenhuizen is tot 2,5 jaar zelf veroordeeld. Volgens de rechtbank in Rotterdam is hij schuldig bevonden aan onder meer omkoping, faillissementsfraude en mijn-eet. Van den huizen was eigenaar van de failliet gegaane RDM-werf. Hij heeft tussen 1999 en 2004 toenmalig directeur Scholte van het Rotterdamse havenbedrijf omgekocht. Zo kreeg hij voor tientallen miljoenen euro's aan leningen. Het Openbaar Ministerie had vijf en een half jaar cel geëist. Maar mede omdat de zaak zo lang heeft geduurd... maakte de rechtbank daar twee en een half jaar van. Van den huizen heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Hij gaat in hoger beroep. Er zijn opnieuw zeven scholieren opgepakt... in verband met de examendiefstal op de Ibben-Galdun-school in Rotterdam. Ze zouden niet betrokken zijn geweest bij de diefstal... maar de gestolen examens wel hebben gebruikt. De scholieren, zes jongens en een meisje van 17, 18 en 19... werden eerder deze week opgepakt en na verhoor vrijgelaten. Ze worden verdacht van heling. Een van hem komt uit Roosendaal, de andere uit Rotterdam. Ze zitten niet op de Ibben-Galdun-school. Het politieonderzoek naar de verspreiding van de 27 gestolen examens... gaat voorlopig door.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 Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF moeten binnen vijf dagen bekendmaken waar de nieuwe schaatstempel van Nederland komt. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald. De bonden hadden de beslissing in mei uitgesteld tot september, maar daar was de rechter het niet mee eens. De rechtbank heeft gehoord waarom de KNSB NOC-NSF vindt dat er in dit geval redenen zijn om af te wijken. Maar de rechtbank heeft gezegd, vinden wij onvoldoende reden, dus u moet zich, zich gewoon aan de afspraken houden. Het besluit moet nu dus binnen vijf dagen genomen worden. Het kortgeding was aangespannen door IJsdoom in Almere... dat samen met Tiof in Heerenveen in de race is... om te worden aangewezen als locatie voor schaatstopsport. De voormalige Duitse doelman Bert Troutman is overleden. Hij speelde bijna zijn hele carrière in Engeland bij Manchester City... In 1956 liep hij in de finale van de FA Cup een gebroken nekwervel op... maar desondanks bleef hij tot het einde van de wedstrijd in zijn doel staan. Troutman werd toen uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Engeland. Bert Troutman is 89 jaar geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wolkenvelden. Het is 20 tot 23 graden op het strand en plaatselijk 28 graden in het binnenland. Vannacht neemt de bewolking toe. Morgen gaat vanuit het zuiden en oosten de zon weer schijnen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Awb Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het valt nog steeds wel mee op de weg. In het zuiden blijft het wel druk op de A2. voor Maastricht richting het zuiden staat vanaf Meersen 3 kilometer fieden. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 naar Gouda. Voor knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer fieden. Twee rijstroken zijn dicht. En ook een aanrijding op de a 370 Maasbracht richting Nijmegen. En daardoor fieden tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort 2 kilometer.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 Met Geo Lippens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Dalenbout en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we zijn op weg naar Le Grand Bonnant. opnieuw een Alpenrit. Het allerzwaarste zat aan het begin vandaag met twee calls van de buitencategorie. Toch zit er nog aardig wat vernijn in de staart, met een call van de eerste. En Gio, nog steeds die Roland vooruit. En een grote groep met Nederlanders daarachter. Ja, het is een, nou, ja, ja een grote groep inderdaad met Nederlanders. Ja, nee, zo, ik dacht even, dat het andersom bedoelde. Ja, een groep ja, met veel Nederlanders. Maar zoveel Nederlanders zitten daar eh, niet meer in. Tom Dumoulin, die trouwens zojuist gewoon even wat puntjes pakte... voor het bergklassement op de Col de Lippine. Hij kwam daar als vijfde bovenachter. Roland natuurlijk, de koploper. En op 1'49 de achtervolgende groep met Nieuwe, Bakelands, Koppel. Dumoulin dus en eh, Navarro. Dat waren de mannen die de puntjes wegkaapten voor het bergklassement. tempo wordt nu gemaakt door de mannen van uh, Koffiedisch. Dat zijn natuurlijk gevaarlijke klanten als we kijken naar uh, het uh, klassement. Uh, dat is, uh, daar rijdt die Navarro ook voor. Uh, hij rijdt samen met Jérôme Coppel. En ze rijden nu kop over kop in die afdaling. Want Navarro staat dertiende in het klassement. En kan dus inderdaad wel wat plekjes klimmen in dat klassement. Kan zomaar de top 10 induiken. En is dus een gevaarlijke klant. Vandaar dat ze ook wel rijden in dat uh, peloton en peloton. Kijk ik nu op de rug van Laurens ten Dam. Die heel langzaam terugzakt zo naar de start van die groep. Hij staat op de pedalen. Wordt even voorbij gefietst door, uh, door Wout Poels. Die daar helemaal aan de linkerkant van de weg rijdt. En ook Bouke Mollema zit nog in die groep met de gele trui dragen. En die groep die is behoorlijk uitgedund, kan ik je vertellen. Die groep rijdt inmiddels op 8 minuten en 59 seconden van de koploper. De eerste achtervolgers dus, die 19 man. Met daarbij Robert Gesink, met daarbij Tom Dumoulin. Die ze rijden op 1,44. Het kan nog allemaal. Het peloton komt nu boven op die kool, de kool de Lépine. Ze hebben nog één afdaling en dan weer één kool te gaan. 8,58 is het verschil. Ik ben echt een mediterrane mogen, zo gaaf is dat. En dan kan ik alleen maar zeggen dat de rillingen nog over mijn rug lopen. Radio's. To well. oh radio Tour de France. Tracy Ullman was dat een day don't know. Gio de Franse televisie geeft steeds de groep Navarro. Dat snap ik ook wel, want die staat natuurlijk dertiende. Maar wij spreken toch liever van de groep Gesink-Hogeland-Dumoulin. De uh, groep Kissing. Nou, Hogeland zit er echt niet meer in, hoor. Houdtje die is inmiddels nu, sorry. al... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Die, nee. die heeft uh, moeten lossen. Hogeland uh, ik check het nog eventjes voor de zekerheid. Maar die hebben we al uh, veel eerder zien lossen. Die zal inmiddels ook wel teruggepakt zijn in het uh, peloton. Net zo goed als dat dat zojuist gebeurde met Juan Antonio Flecha. De Spanjaard uit de vakantie DCM-ploeg zat ook eerst in die eerste achtervolgende groep. Maar hij moest lossen en wordt net... Uh, nou, uh, toch wel glimlachend een beetje grappend wordt hij ingelopen door het uh, peloton. Hij kon er nog bij lachen. Ik kijk naar dat peloton, dat inmiddels alweer is aangezwollen in de afdaling van die kool die we net hebben gehad. De ene laatste col, de col de Lepine, En nu gaan ze dan op weg naar die col de la Croix-Frie van 1477 meter. Kijk, hier pakken ze de volgende weer. Laurent Didier, de Luxemburger, gaat eraan. Ook teruggezakt. Ik zag ook eh, Damiano Cunego al aan de achterkant van dat peloton rijden. Maar het is wel mooi om te zien dat in dat peloton in elk geval nog Mollema en Tendam zitten en Wout Poels, dat de Nederlandse inbreng daar in elk geval ook nog is. En dan maar eens zien wat er straks gaat gebeuren op die laatste klim... als het peloton ongetwijfeld zal versnellen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat ze gewoon met Vroom... in de richting van de finish gaan rijden. Vroom die al een hoop knechten kwijt is. Kanno, Jutsu, Stannard en Thomas die zijn er allemaal af. Dus zullen ze dat zeker niet zomaar laten gebeuren. Kijk nu in het gezicht van Robert Geesink. Ja, hij vertrekt toch wel een klein beetje zijn gezicht... in die achtervolgende groep. Hij moet toch eventjes flink aanzetten om in het wiel te blijven, want ik heb hem nog nauwelijks op kop zien rijden. Net als de mannen van Argos Shimano. Net zo goed als Geske en Dumoulin dat niet gedaan hebben. Zij laten het werk over aan de mannen die het grootste belang hebben... bij het feit dat het verschil met het peloton zo groot mogelijk blijft. Onder andere Daniel Navarro en natuurlijk ook Romain Bardet. Want dat is dan weer interessant voor het ploegenklassement. -ploegen AGDR, de tweede ploeg in dat klassement. Achter de mannen van Saxo die hard sleuren op kop van het peloton. Nog één keer de stand van zaken. Roland Leijden. Leidend, puffend, steunend op weg naar de volgende top. Hij is er nog niet. Hij moet nog 29,5 kilometer. Op 1,35 de groep van 19. En dan op 8,43 het peloton. Bart Voskamp kijkt zoals elke dag met ons mee. Ook naar deze 19e etappe. Le Grand Bornand. Tweede grote Alpenrit dus in deze Tour. En uh, twee uh, Nederlanders in een groep. Achter de leider Pierre Roland. Gezing dus en Dumoulin. Wat is je indruk van die twee Nederlanders? Nou ja... Uh... Rio zei net al dat Gees ik een beetje moeilijk keek. Maar goed, dat, dat doen ze allemaal. Er zitten natuurlijk 2,5 week toer. En het zal een beetje spanning zijn ook naar die laatste klim. Want op die laatste klim zal het erop aankomen. En uh, ja, we hebben natuurlijk wel een, een, een ploegje. Of een groepje voorop. met... Uh, of tenminste achter de kop lopen Roland. Met Costa. Ja, Niebe, uh, Ik denk Jan Bakerlands. Die kan dit soort dingen ook nog wel aardig aan, denk ik. Die rijdt de laatste tijd goed, de laatste dagen goed. Dus ja, dan word je wel wat nerveus, maar daar zal het moeten gebeuren. Maar ja, wel luxe dat er twee mee zitten. Ja, eindelijk is. We hadden gisteren eigenlijk al een beetje stiekem op Gezing gehoopt, maar die kon gisteren niet. Die moest bij Bolleman blijven. Nee, die moest gisteren. Dus, nou ja, aan de andere kant, hij moest natuurlijk inhouden en dan reed denk ik onder zijn tempo de berg op, terwijl het natuurlijk nog heel hard naar boven gereden is. Onder zijn tempo, dat betekent dat hij vandaag misschien iets over heeft. En uh, ja, vandaag is een van de weinige kansen dat hij voor zijn eigen kans mag gaan. En dat is ook volgens mij de doelstelling geweest aan het begin van de tour, een keer voor je eigen kans gaan en hopen op een etappe. Zeggen, nou vandaag misschien. Gaan we Zullen we achter nog spektakel zien? De kop van peloton, zou ik maar zeggen. De klasse mensenrenners die daar zitten? Ja, ik denk het wel. Uh, uh, Saxo Bank is, uh, die is niet alleen tempo te rijden, die is vreselijk hard aan het rijden. Ja, dat sloopt iedereen toch. Hè. We zien uit peloton een heleboel mensen lossen. En dan uh, ja, hebben we ook gezien dat, dat onze jongens een beetje... Ten Dam zat een beetje van achter, hadden, het wat moeilijk. Dus ja, wat ons betreft hoeven ze daar niet zoveel vuurwerk te maken. Want dat is voor ons niet goed. Maar ik denk wel dat we spektakel krijgen. Want Saxo rijdt niet voor niks zo hard op kop. Radio Tour de France, Robin Thick. Mm In thick and blurred lines. En nog steeds die eenzame fietser vooraan een Pierre Roland Gio. En dan vraag je je af met Boudewijn de Grote. Hoe sterk zal die zijn? Die eenzame fietser, die kromgebogen over zijn stuur. Nou ja, tegen de wind. In ieder geval tegen de luchtweerstand opbreidt. Ik denk niet dat het zo hard waait. Het gaat zo meteen omweren. Want het begint hier aardig te rommelen hierboven. Ik kijk naar de vlaggen. Maar echt strak staan ze niet. En ze staan trouwens ook in de rug hier op de aankomstzone. Voor zover ze dan wapperen. Maar ja, die man die zal het helemaal in zijn eentje moeten doen. En dan moet hij ook nog oppassen dat hij niet de bocht uitvliegt. Dan zit een meneer op een stoel gewoon. Gewoon met de benen over de weg heen. Daar kan hij net omheen rijden. Het is ongelooflijk dat sommige mensen gewoon een stoel parkeren... aan de buitenkant van een bocht na een afdaling. Onvoorstelbaar. Hoe dom kun je zijn? Maar Roland komt er goed omheen. Hij begint nu aan de klim aan die Col de croix Fri. 1477 meter is hij hoog. En het is 11,3 kilometer klimmen tegen 7 procent. Ga er maar aan staan. Dat is een vervelend klimmetje. Dat is een hele lastige hindernis. Zeker voor deze eenzame koploper die inmiddels de voorsprong terug heeft zien lopen. Van bijna twee minuten na één minuut en vijf seconden. Dat betekent dat ze er achteraan vol gas doorrijden om dat gat maar dicht te rijden. Het zijn vooral de mannen van Covidis die dat doen. Die hebben we ze juist daar op kop zien rijden. De mannen van Covidis, Jerome Coppel samen met Daniel Navarro... de best geplaatste in het algemeen klassement. En die Nederlanders, ze houden zich verstandig. Ze houden zich rustig. Ze zitten gewoon lekker in die groep en laten zich meevoeren. Robert Geesink samen met Jan petro Noordhout, de Noor-uitzijder zijn ploeg. Tom Dumoulin samen met Simon Geske. de Duitser uit zijn ploeg, Argo Shimano. En zo gaan ze daar in achtervolging en rijden ze langzaam een beetje, stukje bij beetje rijden ze dat gat dicht. Ze maken zich niet druk, net zo min als Christopher Floem Zich druk lijkt te maken. Hé, hey, en daar krijgen we een demarrage aan de voorkant van die groep. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Is dat inderdaad Navarro die daar probeert weg te rijden? De nummer 13 in het algemeen klassement die demarreert daar inderdaad uit de rug van de man van Movistar. Rubin Plaza die daar het tempo moet maken. En dan kijken we of die weg is. De eerste schermutselingen dus aan kop van die achtervolgende groep. Het echte spel in de finale is begonnen. En daarachter, daar praten ze rustig. Ik zie hem praten. Uh, Alberto Contador samen met een van zijn ploegmaats. Die daar rustig in die achtervolging zitten. Op 8 minuten en 48 seconden. Zij tellen niet mee voor de dagzegen. Daar gaat straks misschien alleen iets gebeuren voor het algemeen klassement. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS.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 Be dancing tonight and fight the break out on come tomorrow Tomorrow I'll be Eagle Eye Cherryos dat 1998 en Save Tonight. Veel activiteit in die groepen. Navarro en kunnen de Nederlandse jongens mee, Gio? Ja, met moeite hoor, want ik zag net Robert Geesing zo'n beetje schuin achter in dat groepje even staan op de pedalen. We weten het, hij schakelt dan altijd klein en probeert dan met een hogere frequentie probeert hij dat tempo bij te houden. Het is ook wel weer aan de andere kant een wapen voor hem, want daardoor kan hij heel snel even weg zijn bij een groep. Maar voorlopig zit hij nog in die groep en het is daar begonnen met regen hoor. Want je ziet de druppels langs schieten, ook hier aan de finish donderd het. En we horen al dat het vijf kilometer voor de streep, dat het daar al behoorlijk hard regent. Dat belooft nog wat voor die afdaling straks van 13 kilometer. Als ze hier dat dorp Le Grand Bournon tussen die Alpenreuzen in, als ze dat induiken. Le Grand Bournon vaker dus finishplaats en vaak inderdaad na een afdaling. We weten het uit het verleden. Hier tegenover ligt hij. Ik kan hem zo zien. De Col de la Colombière, waar ze toch ook ooit vanaf gekomen zijn. Dat is nog een veel spectaculairdere afdaling dan die afdaling van de Col de la croix Free die ze vandaag krijgen. Ik kijk naar het verschil tussen Pierre Rolland die die eenzaam en alleen aan die beklimming bezig is. En die nu nog maar 51 seconden voorsprong heeft op het groepje daarachter. Waar we een aanval zagen van Navarro. Rui Costa kon mee. Mikkel Niewek kon mee. Jan Bakelands, de Belg kon mee. Samen met zijn landgenoot Bart de Klerk. Ooit winnaar van een Giro rit. Ook aankomst op. Of ook toen aankomst op. Die reden even weg bij dat groepje. Maar inmiddels is daar de rust weer hersteld. En kijken we ook naar het peloton. Waar ze inmiddels in de afdalen. Zitten en de afdaling van de berg daarvoor. Want zij moeten nog beginnen aan die klim. Want ze rijden op 8 minuten en 52 seconden van de koploper. In de stromende regen rijdt dat peloton nu. Ja, alle voorzichtigheid is de troef. Hè? Alle hens aan dek daar. Want het zal toch niet gebeuren dat je daar op een paar dagen voor het einde van de toer onderuit gaat. En dat je de toer verder kunt vergeten. Het peloton dus op 8.51. En de achtervolgers met Robert Geesing, met Tom Dumoulin. daarbij rijden nu op 47 seconden van de koploper van Pierre. Ben de ton werkelijk in een soort stortregen? Dat is ongelooflijk. Als je het verschilt dan met die kopgroep, die uh, waren welevaar misschien nu regen, maar dit is toch echt een stortbui ook. Nou, dat is heel plaatselijk, want de afdaling waar het peloton nu in zit... ja, daar ging de kopgroep net naar volle snelheid naar beneden. Dus een uh, beetje koersvervalsing door het weer zo. Ja, ja maar gevaarlijk ook dus gelijk. Want uh, we weten uh, dat de dalingscapaciteiten van sommige mensen uh, niet al te uh, goed zijn. <lacht> um, even naar de uh, situatie in die groep. Uh, dus achter de koploper Pierre Rolland met Geesink... die uh, nou ja, maar net kan aanklampen af en toe. Ja, hij hing zoals het heet een beetje aan het elastiek. Maar dat kan hij ook wel goed aan het elastiek hangen en toch weer terugkomen. Dus uh, ja, we geven het wat dat betreft niet op. Je zag ook dat die, die Jan Bakelands inderdaad, die was goed. Die trok uh, flink door. Uh, maar je zag ook wel dat ze allemaal niet echt door konden zetten. Dus vandaar dat alles van achteren weer terugkwam. Nou goed, als dat die hele klim zo gaat, ja, dan, dan gaat de, de beslissing misschien nog op het laatste stukje van de klim zijn. Of misschien wel in de afdaling. Dus Gees moet zeker aanklampen, want er kan nog steeds van alles gebeuren. Ja, en, en ze hebben allebei een ploegmaat mee. Dat scheelt natuurlijk ook nog wel. Ja, met z'n tweeën kun je nog een keer wat doen. In de afdaling misschien. Je kunt misschien een keer een gaatje laten. Je kunt om de beurt nog een keer demareren. Dus ik, ik ben ook heel benieuwd of die koplopers ook regen hebben in de afdaling. Want dat is natuurlijk wel uh, vrij, vrij van belang. Radio Tour de France. Yo, ik denk dat we kunnen vaststellen dat de omstandigheden in het peloton en vooraan gelijk zijn, namelijk bar.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 ...naar de Filistijnen bent. Het is afgelopen voor Pierre Roland. Hem kunnen we schrappen als potentiële winnaar van deze etappe. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren in de etappe. Daarachter dan die groep met achtervolgers. Waar zit Robert Geesink? Waar zit Tom Dumoulin? Want die willen we zo graag zien. Ze zouden 14 seconden achter Rui Costa rijden. Maar doen ze dat nog steeds? Costa vraagt het zich ook af. Hij kijkt achterom. Ik weet niet wat hij ziet, want wij kunnen het niet zien. Jawel, daar zien we het. Jantje Bakelands die daar wegspringt uit die groep. En dan kijken we nog... Nog even verder naar achter. Daar zien we Kleuden zitten. Daar zien we Bart de Klerk zitten. Niebben zit daar ook nog bij. Die proberen aan te haken bij Jan Bakelands. Jan Bakelands, de winnaar dus van die etappe op Corsica. De gele truidrager daar ook. Die die weer snel kwijtraakte. Maar hij heeft een geweldige toer in de benen. Hij laat heel wat zien. Hier komen die achtervolgers. Hier komt de Klerk in zijn lotto shirtje. Nieve sluit aan. Dan zien we Kleuden die aansluit. En waar is Robert Geesink? Waar is Tom Dumoulin? Die willen we nu zien. Maar we krijgen ze niet te zien. Want ze kunnen nog geen aansluiten. Krijgen in die klim. En die vier die hebben al bijna hebben ze Pierre Roland te pakken. Dat betekent dus dat Rui Costa niet ver weg is. Hij is op weg naar misschien wel een kunststukje hier. Maar hij moet nog een eentje hoor: 18,9 kilometer. Dit is Radio 1 met het NOS Journaal Christian Bonebakker. Jup van den Nieuwenhuizen gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot 2,5 jaar cel. De zakenman werd vandaag schuldig bevonden aan onder meer omkoping, faillissementfraude en mijneed. Hij was eigenaar van de RDM Scheepswerf die eind jaren 90 failliet ging. Van den huizen heeft steeds gezegd dat hij onschuldig is. In China is opnieuw iemand geëlektrocuteerd tijdens het opladen van een iPhone. De man van 31 ligt in coma, meldt een Chinese krant. Op foto's is te zien dat hij geen originele iPhone-oplader gebruikte. Het is de tweede elektrocutie in China door een iPhone in korte tijd. De vorige was een iPhone 5, nu zou het gaan om een iPhone 4. Twee Spaanse medewerkers van Artsen Zonder Grenzen... zijn na een ontvoering van bijna twee jaar in Somalië weer op weg naar huis. De ontvoering van de twee vrouwen was waarschijnlijk het werk van de terreurbeweging Al Shabaab. Artsen zonder grenzen wil niet zeggen of er losgeld is betaald. De twee Spaanse zijn door een Spaans legervliegtuig opgehaald in Djibouti, een buurland van Somalië. En in Frankrijk is een gevangene ontsnapt omdat hij behoefte had aan vakantie. Hij zat vast in Lille en werd voor een hoorzitting mee naar buiten genomen. Daar wist hij te ontkomen aan zijn bewakers. Volgens zijn broer zal hij zich in september weer bij de gevangenis melden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Uw eerste verwachting, het weekend niet zowel, Mark Marco Roef? Ja, een prachtig zomerweekend, hoewel morgen er wat meer bewolking is... en eh, de temperatuur ook even iets terugvalt. Vandaag nog warm, in het zuiden nog plaatselijk 29 graden. Er zijn wat stapelwolken ontstaan, maar die gaan geleidelijk wel weer verdwijnen. Maar er komen wel andere wolken voor in de plaats... in de loop van de avond en nacht van het noorden uit. Het blijft droog, het koelt uiteindelijk af naar eh, een graad of 14. Dan morgen eerst wisselend bewolkt weer... maar in de loop van de dag van het zuiden en oosten uit steeds meer zon. Het wordt 20 graden, in het westen 25... In in het oosten en er waait een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting. In de loop van de dag neemt de wind langzaam wat af. En dan krijgen we vanaf zondag gewoon weer drie dagen met sowieso zonnig weer... en ook sterk oplopende temperaturen, want in het binnenland kan het plaatselijk wel 30 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand vaan. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 naar Gouda, bij Spaanse polder. De weg is zojuist vrijgegeven, maar staat wel 4 kilometer fieden. En er is veel vertraging op de A73, Maasbracht richting Nijmegen... tussen Vierlengsbeek en Knoopend Rijkenvoort, 5 kilometer. staat behoorlijk stil, want er is een ongeluk gebeurd... en er is maar één rijstrook open. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad...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 Het is de 19e etappe in de Tour onder barre omstandigheden... van het stortregent daar richting Le Grand Bornand. En er is er nog steeds eentje vooruit en die heet nu Rui Costa. En Guillaume, wat gebeurt daarachter met onze Nederlandse jongens Gezing en Dumoulin? Geen idee waar zij zitten, want we krijgen ze niet te zien. We kijken alleen naar een vijftal achtervolgers. Bart de Klerk, Jan Bakelands, Andreas Kleuden, Mikkel Nieuwe en Daniel Navarro. Die rijden op 24 seconden van Rui Costa. En dat betekent dat die voorsprong langzamerhand is opgelopen. Dat hij toch seconde voor seconde wint op die achtervolgers. En daarachter zitten dan al die andere mannen. En weten we in ieder geval dat daar Tom Dumoulin en Robert Geesink nog bij moeten zitten. Ik ben benieuwd of ze misschien nog iets proberen daar vanuit... De... De achterhoede vanuit de achterkant om er nog overheen te komen. Over die vijf. En dan maar eens kijken of ze die Rui Costa kunnen pakken. En wat is het slecht weer. Ongelooflijk. Het komt daar met bakken naar beneden. En ik kijk hier aan de finish. Ja, de paraplu's zijn opgestoken. Het regent een beetje. Op Wimbledon zouden ze nu de zeilen eroverheen leggen. Maar ja, het wielrennen gaat het altijd door. De artiesten van vandaag zijn de jongens van de Poppies. Liedje uit 1972, Isabelle Guterres. Gio dacht dat we alleen de laatste etappe bij uh, avondlicht uh, reden. Maar het lijkt er nu ook wel op, hè? Ja, het is wel een mooi gezicht. Hè? Als je die auto's die erachter rijden, de motoren die erachter rijden... die zetten de koploper in een soort uh, ja, vals schijnsel. Het ziet er inderdaad spookachtig, een beetje apocalyptisch ziet het eruit. Hoe die eenzame koploper Rui Costa, hoe die nu naar de top van die klim uh, gaat. Nog een kilometertje of vier, dan is die boven. En dan kan die gaan beginnen aan die afdaling. Het is zelfs iets minder, 3,3 kilometer. Dan is die boven, daarachter zie ik Bart de Klerk rijden. Met Jan Bakelands in het wiel. Dan Daniel Navarro. En dan Andreas Kleude. Betekent dat Mikel Nieve heeft moeten lossen daar. Uit die achtervolgende groep. En als ik daar verder naar achter kijk Zie ik de Nederlanders niet zitten. Die zie ik trouwens wel in het achtervolgende peloton. Want ik weet zeker dat er één mannetje is uit Zuid-Horene in Groningen. Hij woont tegenwoordig ook voor het grootste deel van het jaar in Spanje. Maar hij vindt het wel prima zo. Hij houdt wel van de regen. Bouke Mollema. Je ziet hem daar midden achter zitten. Achter de ploeg van Alberto Contador. Die het tempo maakt. Hé, hey, en daar gaat Thomas Vuclair aan de achterkant van dat eerste pelotonnetje. De groep met de favorieten. Hij gaat eraf. Kijken we nog even wie daar verder allemaal zitten. De witte trui zien we zitten. Quintana. We zien Valverde daar zitten. We zien uh, Tendam. Die zit daar ook nog gewoon keurig mee op de tweede, derde. Rij een beetje naast Rodriguez. Zo gaat het hele spul daar naar boven. Maar zij rijden op 9 minuten en 10 seconden van de koploper van Costa. Het is alleen maar even afwachten of daar in dat peloton nog iets reks. Gebeurt in de laatste kilometers van die klim of in de afdaling. Iets wat belangrijk kan zijn voor het algemeen klassement. Voorlopig handhaaft Bouke Mollema zich keurig op die zesde plaats. Na die wat onruststellende eh, meldingen dat hij ziek zou zijn geweest. Hij zit in elk geval nog in de groep met favorieten. Net als Laurens Tendam. En dat betekent dat ze hun plekje handhaven. Hoewel Tendam die moet misschien vrezen voor eh, een van de mannen die we daar vooraan hebben gezien. Maar die nu toch ook een klap van je welste heeft gekregen: dat is die Daniel Navarro. Die er toch. Uh, ja, nu, uh, oh nee, die zit nog wel in die achtervolgende groep natuurlijk. Ik dacht even dat hij eraf was gewapperd. Maar hij zit er nog gewoon bij. Hij moet dus bang zijn uh, voor Navarro. De man die op de 13e plaats staat in het algemeen klassement. Dat zou een bedreiging kunnen zijn voor die tiende plek van Laurens ten Dam. Kijken nog even naar de situatie. Costa op kop 49 seconden. Zoveel al, daarachter. Die achtervolgende uh, vier vierman, de Klerk Bakelands Kleuten en Navarro. Dan op een onbekende afstand uh, de Nederlanders. Tom Dumoulin en Robert Geesing. Dan hebben we het peloton op 9 minuten en 9 seconden. Bart Voskamp, ja, je zult inderdaad maar tegen een soort van griepje aanzitten. Dan moet je in dit soort omstandigheden proberen te herstellen. Ja, maar dit is wel fijn hoor. Als je, als je niet lekker bent en het is bloedheet... is het veel broeder als dat die verkoelende regen op je benen nu komt. Die regen kan ook een soort van verdoving uh, hebben op je benen. En als je wat slechter bent, komt het vaak wel, uh, wel heel goed uit. En ik had het idee dat ze ook wat verbeteren. Tendam ook, die schoof weer wat op. Uh, Mollema, die schoof wat op. Dus ik heb, ik heb het idee dat de regen, de regen onze jongens wel goed doet. Nou, dus, dat is wel ja, weer, dat is al weer is, geluk, zo. Hè? Zoals zo vaak in het buurren is het altijd weer net andersom dan dat je denkt. Uh, dus uh, nou, het is goed dat jij dat ook uh, hier komt uitleggen, inderdaad. Uh, Rui Costa uh, rijdt nu vooraan. Uh, die kan dit. Die kan dit, die heeft het natuurlijk ook al gedaan. Die, uh, maar hij heeft 49 seconden voorsprong net. Hè. Ze vertelde Gio dus, nu zal het er een beetje op aankomen wat, uh, uh, wat Kleude nog kan. Kleude die rijdt veel op kop, zag er nog sterk uit. Maar goed, die zal het dan toch op een half minuutje moeten hebben. Willen ze dus in de afdaling nog uh, wat goed gaan maken. Gio, er gebeurt ook van alles weer in het peloton nu. Ja, wel wakker blijven, Jurgen. Want er gebeurt inderdaad van alles. Want Alejandro Valverde demarreert. En ik heb het gevoel dat ook Andy Schlek denkt dat hij misschien nog een kansje maakt als hij nu wegspringt. Want hij rijdt er aan de rechterkant van het peloton, staand op de pedalen. Echt op zo'n manier dat hij denkt van pats, dadelijk ga ik even weg. Hoe ver zijn zij nog van de top? Vijf kilometer. Ja, dat zijn toch wel aardige stukjes. Terwijl Rui Costa inmiddels op 15 kilometer van de finish is. Dat betekent dat hij op twee kilometer van de top van de klim is. Krijgen we weer een demarage. Daar aan voorkant van het peloton van Jean Gadret, De veldrijder die ook bijzonder goed kan klimmen. Dat weten we uit het verleden. Hij rijdt in die sterke AGDR-ploeg. Die ploeg die gewoon tweede staat in het ploegenklassement. En hij springt achter Alejandro Valverde aan. En Valverde krijgt een serieus gaatje hoor. Hij rijdt nu weg bij dat peloton. Nog even de situatie aan kop. Costa nog steeds alleen. En die voorsprong die groeit en groeit. Maar Costa bijna boven. 52 seconden erachter de 4. En ik zag Lars Petter Nordhauk. De knecht van Robert Geesink, die mee was in die achtervolgende groep. Maar nu niet meer, hij parkeert helemaal. En nu even kijken, Mollema zit nog steeds goed daar. Bij Rodriguez in de buurt, in het wiel van Quintana. Die zit weer in het wiel van de gele trui. En zo gaan ze daar omhoog. Zij laten zich niet gek maken door die demarrage... van Alejandro Valverde en van Jean Gadret. En als je dan hoort tijdens zo'n etappe van... ja, het breekt, het breekt, het zal toch niet waar zijn? Ja, moet ik zeggen, dan krijg je de koers eigenlijk net zo mooi mee. De Dit il vient. enfin je so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 Comptez mes doigts, goûtez papa goûter, goûtez papa goûter, goûtez papa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 Zo heet het liedje. En dat was meneer Strohmee. Het peloton, saxo saxobank die het tempo opvoert. En hoe gaat het met onze Nederlandse jongens daar? Ja, minder goed, want we zagen zojuist Laurens ten Dam aan de achterkant van het peloton definitief afhaken. Tenminste, het lijkt definitief als je zag naar de manier waarop hij eraf moest, hij leek helemaal leeg gereden. En ten Dam kon het tempo van het eerste peloton, het peloton dus op bijna negen minuten, meer dan negen minuten zelfs, van de koploper, kon dat tempo niet meer volgen. Voor hem is de regen dus geen geluk geweest. Laurens ten Dam die eraf moet en die inderdaad zijn tiende plek wel kwijtraakt, want dat was hij eigenlijk al kwijt, want het verschil tussen Tendam en Navarro. De man die nu in de achtervolgende groep zit. Achter Rui Costa. Die was in het klassement zo'n 4 minuten en 40 seconden. Nou ja, ga maar na. Costa rijdt op dit moment een minuut of 8 voor Laurens Tendam. Dus die heeft die plek in ieder geval overgenomen. Tendam duikelt dus uit de top 10. We hebben nog steeds Rui Costa aan kop. Daar gaat het om de etappen zeggen. Dan op 1-15 Bart de Klerk. Jan Bakelands, twee Belgen met een Duitser. Uh, Andreas Kleuden van Ploeggenoot ook van Bakerland. Die zijn met z'n tweeën daar in die achtervolging. En Daniel Navarro, dat is de man die dan uh, als eenling van Covidis daarin zit. Op 1 minuut en 15, dus van die groep. We weten niks van wat daarachter zit. Waar Geesink zit, waar Tom Dumoulin zit. We weten wel dat Alejandro Valverde samen met John Gadret... een voorsprong heeft van 15 seconden op de gele truidrager. Op Christopher Froon, op Alberto Contador, op Bauco Mollema. Want Mollema handhaaft zich voorlopig nog uitstekend daar in die groep. Hij houdt van de regio. Hij vindt het wel lekker, heeft ooit een geweldige tijdrit gereden in Baskeland in de regen... en hij heeft er absoluut geen hekel aan als het met bakken naar beneden komt. Nou, handhaaf je dan maar, dan hou je in ieder geval die zesde plaats. Inmiddels is Costa begonnen aan de afdaling. Hij zit binnen de laatste 13 kilometer van de finish. Het is wel oppassen geblazen, want de weg naar beneden is glad. Bart Voskamp, kan hij het redden, Costa? Ja, hij heeft al een dikke minuut, dus uh, het is nu alleen naar beneden. Hij kan zich alleen uh, zichzelf doen verliezen door een uh, bocht te missen of uh, fouten te maken. Maar normaal gezien uh, dan... Uh... Ja, dan rijdt de winnaar voorop en die zal die positie blijven houden. Maar het is daar uh, hartstikke nat, dat, dat maakt natuurlijk nog wel even wat uit. Het blijft altijd spannend, een, uh, een gladde natte afdaling. Het is wel mooi glad net nieuw wegdek. Uh, het ziet er op zich wel goed uit, maar ja, hij moet zich wel blijven concentreren. Maar de voorsprong die hij heeft, die, uh, dat zou voldoende moeten zijn. Um, een verontrustende bericht, in die zin. Uh, we wisten al dat het met Laurens niet al te goed ging. Hij kon aardig aanklampen nog tot nu toe, maar nu moet hij het toch uh, laten gaan. Daar. Ja, het is, uh, kijk hoeveel gaat hij verliezen nu uh, op de klim. Voor hem werd Roy is ook al wel weer gelost. Nou, die, stond ook, die stond ook nog bij hem in de buurt. Maar ik, ja. Ja, ik, ik denk dat we gewoon naar Mollema moeten kijken. Tenminste, wat mij betreft, uh, die positie blijft gehandhaafd. En die doet het goed. Die hangt er nog goed tussen. Dus dat is van grote belang. En uh, ja, uh, jammer voor Lauwers. Maar dat is nu even bijzaak, denk ik. Ja. Proberen onder dit soort omstandigheden... maar eens de bright side of the road te vinden. Hier is Van Morrison. De man the bright side of the road Guillaume heeft die Rui Costa regenbanden gemonteerd of zo Guillaume Oh, Gio zegt. Nou, dan gaan we even naar Bart Voskamp. Uh, we gaan snel die verbinding uh, leggen met uh, Frankrijk, want uh, de, de finish is aanstaande. En het lijkt erop dat die Rui Costa op weg is naar zijn tweede etapoverwinning in deze Tour. Naar Le Grand Bonin. En hij daalt echt als, als een dolle. Hij heeft echt wel regenbanden, want hij gaat uh, nog harder als de motor. Hè. We zitten de, naar de camerabeelden te kijken. Op de rechte stukken loopt die motor terug. En in de bochten is Rui Costa wordt gewoon een stip in de vertus. Die gaat als een raket naar beneden. Die pakt bochten die hij niet kan overzien, gewoon op volle snelheid. Eh, daarachter zit Kleude dan op een, uh, op een minuut. Maar ik denk niet dat hij zo hard durft te dalen. Nee, en, en we zagen beelden van het, uh, van het peloton waar Mollema gewoon heel goed meegaat. Dat is echt knap. Ja, die zitten rustig op de 7e, 8e positie. En het groepje wordt kleiner en kleiner. En we zien uh, Mollema van, uh, van de eerste bergritten weer terug. Um, nou, we gaan naar, naar de finish. Gaat hij het afmaken? Rui Costa, daarin Le Grand Bonan. Dat zijn is is in de laatste 6,1 kilometer gekomen. En krijgen we een aanval van Danny Moreno daar aan de rechterkant van het peloton. In de klim. Even kijken, ja, het is Moreno toch. Ah, nee, het is Rodriguez zelf hoor. Het is Rodriguez. Ja, het is zo'n slecht weer dat je die gezichten af en toe wat minder makkelijk ziet. Maar Joaquin Rodriguez gaat het proberen. De nummer 5 in het klassement. Hij krijgt Alberto contador met zich mee. Quintana springt dan ook meteen in het wiel in zijn witte trui. En dan zie ik ook meteen de gele trui aansluiten. De problemen zijn er bij Daniel Moreno.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 Tempoversnelling eruit persen. Dan is de gele trui eraf in de slotkilometers van die klim. Maar ja, dan zakt de tempo weer. Terwijl de koploper inmiddels binnen de 5 kilometer is. Het is een prachtige afdaling. Maar hij ligt er wel ontzettend nat bij. En hij neemt inderdaad alle risico's. Maar hier kan het nog hoor. Hier loopt de weg lekker voor Rui Costa. 1 minuut voor Kleude, 1 minuut 30 voor de achtervolgers. Voor de klerk Bakerlands, Niebbe en Navarro. En dan hebben we het peloton op 7 minuten en 27 seconden. Nog even een tempoversnelling daar.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 Die ja, dat gaat er gebeuren natuurlijk, Bart, nu. Ja, ze, ze proberen hem kwijt te spelen, maar hij heeft eigenlijk nog niet echt veel toegegeven. Het feit dat de Missaga heeft hij zo waarschijnlijk heel klein gemaakt, want hij heeft er wel degelijk afgezien. Er was even een gaatje. Ja, en nu gaan ze naar elkaar kijken, want de toppers zitten met elkaar mee. Dus nu heeft hij niet zo heel veel zin meer om door te rijden, want uh, ze zitten gewoon bij elkaar. Maar het kan wel het spelletje worden in de, in de afdaling, om toch nog een uh, gaatje te slaan. Want we weten dat Vroom een beetje banger is. Hm. Nou ja, de omstandigheden zijn niet goed. Die anderen, die, dat zijn echt uh, uh, dare Devils. Ja, zeker komt dat door. En, uh, maar goed, de Richie Poort hangt er een klein stukje achter en die pakt zijn eigen tempo. Die zal zo wel terugkomen, dus hij uh, heeft altijd nog uh, zijn eerste luitenant uh, vlak achter zich. Nou, laten we niet vergeten dat dit uh, zich afspeelt op een minuut of negen van de koplopen. Dus we gaan nu uh, de ontknoping meemaken van deze etappe in de Tour. Het wordt Rui Costa, Gio, Dat kunnen we toch wel intekenen nu. Ja, zeker. Of er zou iets heel geks moeten gaan gebeuren. Eén minuut en twee seconden. De voorsprong op Kleuder loopt alleen maar op. Kleuder, natuurlijk. Zo ervaren als je maar kunt zijn in de Tour. Een uh, decennium geleden. Dus twee keer tweede in de Tour de France in het eindklassement. Dan kun je een heel aardig eindje fietsen. Costa moet wel even oppassen. Want hier, jongeman, hier moet je zo meteen naar rechts. En hij wilde bijna links om die rotonde om. We hebben hem vanmorgen met de auto gedaan, dat stukje. En inderdaad twee vervelende verkeersdrempels. Vlak voor die rotonde. Dan kan ik me voorstellen dat de concentratie even weg is. Dat hij even niet ziet dat hij naar rechts moet. Maar hij doet het goed hoor. En daar is de weg ook wel weer een beetje opgedroogd. Misschien heeft hij daar wel mazzel gehad. Dat die weg er niet spekglad bij lag. Want anders was het misschien wel misgegaan. Nu nog even dalen tot in Le Grand Mordant. Nu is hij in Le Croix-Frie. En dan is hij in Le Grand Mordant. En dan loopt de weg laatste meters in de buurt van de finish. Nog een klein beetje omhoog. Maar het stelt allemaal niet veel voor. Oh, de voorsprong op kleuten, 1 minuut. De voorsprong op de 4 achter. Vervolgens daarachter 1 minuut 30. We laten het daarbij de klassementsrenners even over aan. Christopher Froome, Rodriguez in het wiel, Contador in het wiel, Quintana in het wiel. Die nemen even geen risico, die laten gewoon Christopher Froome het werk opknappen. Maar dat vindt hij prima, want dan loopt hij geen averij op. Dan houdt hij natuurlijk zijn riante voorsprong in het algemeen klassement als gele truidrager. Daarvoor trouwens wel, Gadret en Valverde, die zijn opnieuw weggereden. En hebben nu een voorsprong van 10 wow, seconden, meer is het niet hoor. En hier komt Rui Costa in een snel treinvaart naar beneden. Nee, die laatste kilometers gaan razendsnel. Hij gaat gewoon op weg naar zijn tweede etappe-overwinning. Hij wijst op zijn oor. Hij weet niks. Hij weet niet hoe groot het verschil is. Hij wil weten wat is het verschil is met de achtervolger Rijd Rij ik inderdaad op weg naar mijn tweede etappe-overwinning of komen ze eraan? Nou, mooi is dat. Eigenlijk is het wel prachtig zo, hè. Zonder oor